met het NOS-journaal. Na de mislukte onderhandelingen tussen de VS en Iran... heeft gastland Pakistan de twee landen opgeroepen... zich toch te houden aan het tijdelijke bestand. Na 21 uur onderhandelen kwamen de VS en Iran vannacht niet tot een akkoord. De Amerikaanse vicepresident Vance is vertrokken uit Pakistan... en zegt dat hij Iran een laatste voorstel heeft gedaan. Kort voor vertrek zei hij dat hij goede gesprekken had gevoerd... Iran zei eerder dat de gesprekken vandaag zouden doorgaan, maar zegt nu dat de VS buitensporige eisen had. In Hongarije zijn de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen. Zo'n 5 miljoen Hongaren mogen tot 7 uur vanavond stemmen. Het gaat vooral tussen de rechtsconservatieve partij van premier Orbán en oppositieleider Magyar van de Christen-Democraten. Orbán is al 16 jaar aan de macht, maar volgens de peilingen lijkt Magyar hem te gaan verslaan. Bij een fort in het noorden van Haïti zijn zeker 30 mensen omgekomen. Bij de ingang van de toeristische trekpleister brak paniek uit en zouden mensen zijn vertrapt. Volgens de premier van Haïti was het erg druk bij het fort en waren er veel jongeren aanwezig. Er wordt gevreesd voor meer doden. In Hezen in Brabant heeft gisteravond brand gewoed in een crematorium. Het vuur ontstond rondom de crematieoven en was snel onder controle, meldt Omroep Brabant. Wat de oorzaak was is nog niet duidelijk. Voor het pand in Hezen lag een verbrande handgreep van een kist. De Artemis II-astronauten noemen hun maanmissie een emotionele ervaring. Op een persconferentie zei astronaut Reid Wiseman dat de lancering voelde als de grootste droom, maar eenmaal bij de maan wilde hij terug naar familie en vrienden. Piloot Victor Glover noemde de reis onwerkelijk. De astronauten waren op hun maanmissie verder van de aarde dan mensen ooit zijn geweest.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 En hij had veel talent voor tekenen. Hij volgde de ULO en daarna een driejarige avondcursus Koninklijke Academie voor Belnerde Kunsten in Den Haag. Moeilijke woorden allemaal op deze vroege ochtend. Het is tijd voor koffie en u gaat genieten van drie stukjes muziek van Doris. Onder andere Holland, een opname uit 1957. Een dag om in te lijsten. Maar eerst hoort u hier Doris met de sleutel van mijn hart. Dames en heren, even uw aandacht voor de Verenigde Stratenzangers met de Smartklap 1971. Zet ik heb jou de sleutel van mijn hart gegeven. Daar komt de met z'n allen.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 Ik weet dat de beste uren met jou verloren waren. Ja, anders wij het niet. Vind je het gek dat ik aan een ander heb beloofd? Gelukkig jongens met allen. Ik heb jou. De...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 Bereid je nooit een klaartje? of je Grieks, Latijn of twintig talen kent. Gerust, het leven taartje, je verbeeltje dat je aan de touwtjes trekt. Maar het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dood geboren bent, dan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 verstandig, want het blijft zo, zo is het. Als je voor een je geboren bent, bereik je nooit een stijl van meer. Het was een ongewone deining in de rommelige straat.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 De porster uit het steegje zegt, Jantje, wat een wolk. Mij, de jonge telt, je mag hem laten kijken. Kant de Aagje merkte op, nou vind ik echt een casual. Ik vind het jong geen die op zijn vader lijken. Wat een lef, zei ometoon toon. Nou moe, dat is niet gewoon. Wrijf je ogen uit, mens, je bent niet goed wakker. Ja, of je nou scheld of niet zei, Aagje, ik hou ijskoud vol. Het kind lijkt als twee druppels water op de bakker. Truus, een moeder van tien kinderen, vroeg, geef je hem de fles of ben je van plan ja om hem zelf te foeien? Waarop Bertus zei, dat was een ding, daar ging de vader aan en daar had geen mens zich mee te bemoeien. En nou wil ik motig spook, ze Truus, ik heb Nelly ook zelf gevoed en het arme schaap is nooit in orde. Wat een wonder, nou de Bertus, kijkt me zo'n antenne aan, bij jou is de melk zeker zuur geworden.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 In een ommezien vloog trus de dikke buurman naar de keel, ziste vuile schooier dat zijn besturen, vleide langzaam maar precies een lange breinheld in zijn buik en zei zo, Dan nou kan je ook een maandje kuren, stille baard, zei hij juist, deponeerde zijn een vuist met een fraaie zwaai op trusjes bij de kaken, trok een bosje haren los en zei, heel Truus dat voor je bros en bemoei je verder met je eigen zaken.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 Het land van bloemen En daarom als je wil Gaan wij weer in april Naar Portugal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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daarbij de waterkamp, daarbij de waterkamp, daarbij de, de waterkamp. Water water Ik heb je voor het eerst ontmoet, daarbij de P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 U bent de slist Mijn maar na verop van nog geen jaar werden wij een paar, stonden wij samen op de stoep van. Dat heet ik heb je voor het eerst ontmoet daar beweegt de waterkant daar beweegt de waterkant daar beweegt de waterkant ik heb je voor het eerst ontmoet daar beweegt de waterkant daar beweegt de waterkant kreeg een kleurtje en zei nee, hoe komt u op het idee? U bent beslist, abuis. Maar na verloop van nog geen jij werden wij we een paard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 Daar komt Alabama, Alabama die kom oh die kom. Nooit, nooit die ritko, nooit die ritko is gemak. Die ritko is voor mijn gemak onder op de slap. Nooit, nooit die ritko, nooit die ritko is gemak. Die ritko is voor mijn gemak onder op de slap. Oh Alabama, oh Alabama. Die Alabama come or the sea. O oh, Alabama. Oh, Alabama. The Alabama come or the sea.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 I'm oh. We can stop. Wat voor heeft dat mee? van katoen Als het orgel speelt op de oude lindevlak Gaan de beentjes van de vloer Het is een feestje in de klein banka Zorg voor niet gedacht Wij voor in de Linde. Zo gaan we in de beentje drinken Joost het dierlijke meentje Wij Joost het muzikaal zullen zijn Eens zodra de orgel draait Komt iedereen op straat, want geen die zou meer binnen kunnen zijn. Tante Daatje laat er toppen even staan. Aan de dansen zijn we dol in de Jordaan. Als het orgel speelt, doen die oude in de gracht. Gaan je beentjes aan de vloer. Al mijn kous veert in de rond en is zijn schone boezeroen. Tante Daatje met een schort voor, hij hem even als het orgel speelt, die riauwen in de grap. Gaan de beentjes van de boer? Het is een feestje klaar. Als zorg wordt niet gedacht. Bij je dorpel op nog in de grap. Als het orgel speelt, dan riauwen in de grap. Gaan de beentjes van de boer? Oh, mijn kous ligt in de rond, er is een schoorsteen. Dan ben ik in de schoorsteen, dan ben ik in de schoorsteen.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 Degenen die blijven gaan in het milieu te gronden aan de alcohol.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 Deze vriendinnen geweest, haha ha. Wij spreken niet meer met elkaar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 Dan nam zij fichiet. Als ik net begon, dan riep zij finie Als ik een terrasje aan het waken had ontdekt zij zei Zij ik wil mijn huis toe van de lucht betrekt Op het hotel had madame kritiek Wou ik met de bus, dan was zij ziek. Genoot ik van het uitzicht, dan werd zij er duizelig van Zag ik een leuke kerel, dan vond zij er niks aan Treetje. Ik ben jong We gingen met z'n vreetje samen op vakantie. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien. Mekaar niet meer luchten, mekaar niet meer zien. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien. Mekaar niet meer luchten of zien. Maar nou, serieus, je moet kwaad en niet lachen. en geen namalens, moet toch een bolletje blijven? Hij die daar, die lacht ook altijd. Wou ik in de zon, had mevrouw geen zin Zag ik een pensioen, dat was hard een min Wou ik naar mond voor een avondje roulette Want zei ik vind niet lekker, ik ga vroeg naar bed Als ik zei kip, dan had hij geen trek Was ik royaal, dan was het geen frek. Ze ging geregeld winkelen, dat deed ze dan alleen Maar kocht ik dan een jurkje, dan zei er net zo weinig. Ik ben Gretje, ik ben Janssen, we gingen met z'n tweetje, samen op vakantie. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien. Maar kan niet meer luchten, maar kan niet meer zien. We waren dikke vrienden, vrienden, vrienden, maar we kunnen sindsdien. We kan niet meer luchten, maar kan niet meer luchten, maar kan niet meer luchten of zien.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 Laat ons dit vertrouwen, Stamcafé behouden. Wij zijn één in onze strijd. Wij vormen compagnons, het schaap dat is van ons. Wij willen het niet kwijt. Wie tapt de beste grap? Het schaap! Het zout in onze pad. Het schaap! Was het je eerste klas? Verkruis je zomer glas? Als het de bierboek van het schaap. Wat is mijn tweede hond? Het schaap! Wat zie ik?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 Zandvoort zo meteen zet FM jazz hier op de radio, jazz hier op de radio, Zandvoort op ZFM Zandvoort zo meteen ZFM Jessie hier op de radio Jessie op de radio Jessie op de radio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 Meel zo lief, een waarheid als een koe. De vrouwen die zijn stapel hekken, mannen zijn me schokken. Meel zo lief, waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn stapel hekken, mannen zijn me schokken. Ood, rood, Meels lief, waar gaan we toch naartoe? Een dame met een rattenkop, een heer met lange lokken. Meels lief, ik spelen, De vrouw is geëmancipeerd, de mannen held op sokken. Een broek vervangt de rokken, dat is een groot bezwaar. De geiten en de bokken hou je niet meer uit elkaar. Meels lief, een waarheid als een koel. De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn we sjokken. Meels waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn stapelgek en de mannen zijn we shokken. Oh, We, toch naartoe. we worden allemaal zenuwziek in onze woning blokken. Met onze lief, het is een ratje toe. We jakkeren langs de grote weg en maken als maar brokken. We lopen maar te jokken, er is niks aan de hand. Maar tegen zoveel schokken is geen enkel mens bestand. Met onze lief een waarheid als een koe. De vrouwen die zijn gek en de mannen zijn we sjokken. Melzolief, waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn gek en de mannen zijn we schokken. Oudere hodere hodere hodere model Oudere hodere hodere hodere hodere model Meels lief, we gaan we toch naartoe Het leven is een dure grap en iedereen moet dokken Meels lief, we zitten fout in hoef je krijgt de neiging om er maar voor goed mee af te nokken. We nemen grote slokken en vullen weer ons bord. En verder blijft het gokken dat het eenmaal beter wordt. Milsen lief en waarheid als een koe. De vrouwen die zijn stapel gek en de mannen zijn me schokken. lief, waar gaan we toch naartoe? De vrouwen die zijn stapel gek en de mannen zijn met shokker.